Opstelte werd vanavond zoals verwacht benoemd door koningin Beatrix. Hij gaat de onderhandelingen leiden over een minderheidskabinet van VVD en CDA... dat kan rekenen op gedoogsteun van de PVV. Tien officieren van justitie zijn vorig jaar met de dood of met ernstig geweld bedreigd. In zeven van die gevallen waren er serieuze aanwijzingen voor een liquidatie of een aanslag. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Openbaar Ministerie op verzoek van de NOS. Het is voor het eerst dat justitie details over bedreigingen bekendmaakt. Veertig Amerikaanse miljardairs hebben beloofd dat ze zeker de helft van hun vermogen aan goede doelen zullen schenken. Onder hen zijn mediamagnaat Ted Turner, Star Wars regisseur George Lucas en burgemeester Bloomberg van New York. Het initiatief voor de actie komt van Microsoft-oprichter Bill Gates en investeerder Warren Buffett. De slijptreinen van het Zwitserse Speno mogen voorlopig weer over het Nederlandse spoor rijden. Dat is voor het eerst sinds het treinongeluk vorige week in Stavoren. De slijpterreinen mogen niet meer op eigen kracht naar een andere locatie rijden. Ze moeten worden getrokken door een locomotief met een Nederlandse machinist, voorzien van het ATB-systeem, zodat er bij te hoge snelheid automatisch wordt gestopt. In Nijverdal in Overijssel is een fabrieksgebouw door brand verwoest. De rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden moesten vanwege de stank hun ramen en deuren dicht houden. De politie vermoedt dat de brand in Nijverdal is aangestoken. In het pand zat een fabrikant van bakkerijmachines die onlangs failliet is gegaan. Ajax heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. De Amsterdammers speelden vanavond met 3-3 gelijk tegen Pauk Saloniki. Dat was na de 1-1 vorige week in Amsterdam genoeg verplaatsing... omdat de in uitwedstrijden gemaakte doelpunten dubbel tellen. Het weer, vannacht hier en daar buien, met minima van 10 tot 13 graden. Ook morgenochtend nog buien, maar smiddags klaart het op. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Teary, material I'm a teary.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 in your no. call